Nieuws van 5 uur. Goedemorgen. Ook vandaag zorgt het winterse weer voor problemen. Zo zijn vandaag alle wedstrijden in het betaald en amateurvoetbal afgelast. De NS rijdt net als de afgelopen dagen een winterdienstregeling... en de bussen in het noorden van het land blijven tot zeker 9 uur in de remise. Rijkswaterstaat heeft automobilisten in het noorden van het land opgeroepen... om vanochtend niet de weg op te gaan. De sneeuw in Nederland wordt veroorzaakt door storm Goretti, die in Groot-Brittannië en Frankrijk al voor grote problemen heeft gezorgd. In Engeland en Wales kwamen bijna 80.000 huishoudens zonder stroom te zitten... en in Frankrijk 50.000. Er zijn windstoten gemeten van meer dan 200 km per uur. Wel voor Frankrijk waren die het sterkst, daarna werd die zwakker. De vier grote steden zijn niet blij met de nieuwe aanpak van statiegeld... schrijft de Telegraaf, vooral omdat ze er niet bij betrokken zijn... Volgens de steden moeten winkels die flesjes en blikjes verkopen... verplicht worden om ze ook weer in te nemen. Dat is nu niet het geval. Het bedrijf achter de inzameling beloft wel meer inleverlocaties. En president Trump ontmoet volgende week de Venezolaanse oppositieleider Machado. Ze is dan in Washington en Trump kijkt uit naar die ontmoeting... zegt hij bij Fox News. De twee hebben elkaar nog nooit eerder ontmoet. Machado won in oktober nog de Nobelprijs voor de Vrede. Een prijs waarvan Trump vond dat hij hem zelf moest krijgen. En dan nu het weer van weer online... In het noorden van het land valt 5 tot 15 centimeter sneeuw, daar geldt code oranje. In de rest van het land valt regen of natte sneeuw. In het noorden wordt het min 1, landinwaarts wordt het een graad of 4. En tot zover het ANP-nieuws. Mattia Marike, de pre-party. Nou, dit heb ik voor mijn gevoel al, al 100 jaar niet meer gezegd. Maar het is zover. Ik zou zeggen: Happy Friday! Zuid, lekkere sneeuwvrij. Kwart over drie ging het wekkertje weer. Met de bakwagen onderweg. En ik zeg hop, hop, hop, gast erop. <laughs> toet, toet. <laughs> Lekker, Jurgen, goed dat je erbij bent. Hop, hop, hop, gast erop. In het sneeuwvrije zuiden. Goed om te weten. Hele goede morgen. Ook Luc van de Redactie hier aanwezig. Luc van de Redactie. Ja. Aanwezig. Met ook Jacqueline erbij. Hallo Jacqueline. Hey, goedemorgen Luc. De laatste keer leggen ik cross in Amsterdam vanuit Zwaag. Ik luister met veel plezier uh, naar je radio. Vooral volhouden, ik zou zeggen. Vanaf uh, nu pre-party, elke week, elke dag. Tussen 4 en 6. Leven Luc. Fijn, weekend. <lacht> Leven Luc. Kunnen we er niet erin houden? Leven Luc. Dat ik hier als ik binnenkom, net zoals de koning een beetje ontvangen wordt. Leven. Luc. leven Luc. leven Luc. Hip hip hoera. Hoezee, Hoezé. Nou goed, uh, misschien gaat dat een beetje te ver. Hé, hey, de winterse plaatjes, de foto's uh, met sneeuw erop. besneeuwde wegen, die komen deze ochtend voornamelijk vanuit het noorden. Heeft natuurlijk alles te maken met code oranje daar, hè. Bezig, code oranje in Noord-Nederland. Storm Goretti, die raast over het land. En gelukkig is daar dan toch altijd de nuchtere Tessa. En Tessa, die stuurt een foto... Friesland, het valt hier allemaal wel mee, joh. En dan een beetje inderdaad de besneeuwde weg. Die ook helemaal donker is trouwens, Tessa. Rij je wel veilig deze ochtend. En dan zorg dat je veilig op je bestemming aankomt. Maar misschien moet ik het ook minder opblazen. Dat hele code-oranje gedoe. En Storm Goretti. Goed. Hé, hey, vanaf maandag spelen we het verboden woord. Het woord beetje mag een week lang niet worden uitgesproken... door de Q-music-dj's. En gisteren oefenden we dat alvast. Nou, dat ging hondsberoerd. Ik laat je het zo meteen in de voren. There'll be a day I'll be more creative favorite song going round, round my head like my favorite song going round around my head five days on the freeway riding shotgun with you two hearts in the fast lane we had big dreams in blue playing street child of mine and i still feel that line where are you now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 Q-Music met Lost Frequencies en Calum Scott, Where Are You Now? Nou, in principe dus gewoon in de studio van Q-Music in Amsterdam... waar we vanaf maandagochtend het verboden woord gaan spelen. En het verboden woord, wat dus een hele week lang niet door de Q-Music-DJ's... in de mond genomen mag worden, is het woord beetje... En dat lijkt op eerste gezicht een heel onschuldig woord... maar ga er ook maar eens bij jezelf op letten... hoe vaak gebruik jij het woord een beetje eigenlijk. Als jij dus vanaf volgende week, maandagochtend... de dj's betrapt op dat woord... ram dan snel op de rode knop die je gaat vinden vanaf dan... in de app van Q Music... en maak zo, elke keer als ze het woord zeggen, kans op 500 euro. Gisteren hebben we al een uurtje geoefend met Mattie en Marike. Want zitten zij al een beetje lekker in de wedstrijd? Staat die radar al afgesteld op dat woord? Weten zij het woord beetje te omzeilen? Tussen zeven en acht uur hadden wij dus even een oefenrondje. En iedere keer wanneer het woord beetje door Mattie of door Marike genoemd werd... hoorde je dit geluid. Op de redactie zaten wij en wij dachten, weet je wat, dat kunnen we wel een beetje opleuken. Elke keer als Mattie of Marieke een beetje zegt... Ja. Nou, dat uurtje oefenen ging erg slecht. Dat ging erg, erg slecht. En daar is een kleine compilatie van gemaakt. Luister even mee, dit is één uur lang radio. Ja, soms krijg je gewoon een beetje spijt. Van de... En het was ook zo'n beetje half-half. Dus ik, weet, ik had het ja, wij hebben allemaal de handen in één geslagen om jou dit jaar een beetje te helpen. Oh, wat. Ja, wat. Het gaat nog niet om geld, we willen onszelf een beetje trainen. Mijn hemel. De Karels en de Willems en de Henks en zo. Een beetje die, oh, die, die oh. uitgezien. Ja, ik hoorde het mezelf zeggen. Oh. Een te hard gekookt ei vind ik een beetje ei. Ei. Ja. Leuk, ja. Leuk hoor, het is een beetje Yeah. Wow. Wow. Het verboden woord beetje is gisteren in één uur tijd 283 keer gezegd. Nou, dat is belachelijk veel door twee mensen. Dat komt helemaal niet goed volgende week. En dat is voor jou heel goed nieuws. Want dan maak jij kans op 500 euro per keer, hè? Ojoyoy, het verboden woord. Vanaf maandag beginnen we ermee. En wij van Mattie en Marike de Pre-Party wensen Mattie en Marike veel succes. Straks hoor je de man die na jaren eindelijk weer op wereldtournee gaat en nu eerst theme in op Q Music. Dit is Dracula. The morning, Bruno Mars, Mary, you, hoor je op Q-Music? Goedemorgen, het is uh, Mattie en Marieke, de pre-party. Luc van de redactie hier. Half zes s ochtends en uh, Phoebe V. Evers stuurt een berichtje. Zij zegt: uh, Nu je toch Bruno draait. Ik heb een video gepost over Bruno die op tour gaat op TikTok. En die is al meer dan 70.000 keer bekeken. En hij blijft maar gaan. Kijk, dat vind ik leuk om te horen. Dat zijn de betere TikToks. Phoebe, uh, heel goed gedaan. En inderdaad, Bruno die gaat weer op tour sinds 100 miljard jaar. En ik ben daar zo ontzettend blij mee. Zo, want ik wil deze man zo graag een keer live zien. Hij staat uh, 4 en 5 juli in uh, Nederland in de Johan Cruijff Arena als het goed is. Kaartverkoop start op 14 januari. Dus zorg dat je erbij bent als je ook hem een keer graag live wil zien. Daarvoor had ik het over het verboden woord. Vanaf volgende week spelen we dat weer een week lang op Q Music. Vanaf maandagochtend, dus 6 uur, gaan we los. Het is heel simpel. Als jij één van de Q Music DJ's, dus onder andere Mattie of Marike... het woord beetje hoort gebruiken... want het woord beetje is het verboden woord dit jaar... Dan moet je zo snel mogelijk op een knop rammen die in de Q-music app te vinden is. En dan maak je kans op 500 euro. Er komen wat vragen over binnen. Onder andere van Bas, maar ook uh, van Mike. Uh, doe jij eigenlijk ook mee met het verboden woord, Luc? <laughs> nee, godzijdank niet, zeg. Jezus, ik moet er niet aan denken. Wat een vreselijke week is het. Het is echt een groot mijnenveld voor Matti en Marieke. En ik kan heerlijk achteroverleunen op de redactie... en gewoon een beetje met hen kletsen. Het laatste sportnieuws brengen. Je op de hoogte houden van de Olympische Winterspelen in Milaan. Milan. En nee, ik doe niet mee. Er is ook volgende week geen pre-party. Dat is dan wel weer minder leuk. Want ze waren toch bang dat ik het woord te vaak in de mond zou nemen uh, als ik hier zou zitten. En dat dat, dat voor verwarring zou zorgen. Dus uh, van de commissie verboden woord. Dat is een heel geheim gezelschap. Die dan eens per jaar samenkomen en vergaderen. Uh, ben ik even vrijgewaard van uh, de pre-party. Dus uh, van volgende week dat niet. Uh, dat betekent dat het ook volgende week niet zo is. Dat je geen. Uh, je hoort geen uh, dieptepunten volgende week. En die hoor je zometeen wel. Om kwart voor zes. Op elke vrijdagochtend. Hoor jij de dieptepunten van Matti en Marike? Wat ging er allemaal mis? q en Marike, de pre-party. Ik schraap de laatste fragmenten bij elkaar en je hoort ze zo meteen.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 Alex Warren en Eternity, q music waar je zometeen om kwart voor zes weer de dieptepunten hoort... van een week lang. Mattie en Marike, eerst even kort de app van Q music induiken. Want er komen veel mooie foto's binnen uit het noorden van het land... waar er allemaal sneeuw ligt. Zo is daar Arjan, die zegt het sneeuwt hard in Emmen. En inderdaad, de foto bewijst dat dikke vlokken die vallen naar beneden. Marga, die stuurt uh, niet alleen vanuit het noorden. Dit is Wognum, naast Horn Ho in Noord-Holland. Daar is het ook hartstikke wit. En inderdaad... De hele straat in de woonwijken bij Marga is wit, witter dan wit. Um, Elma, die is onderweg, die zit in de auto. En nou, ik, die is uh, aan het filmen terwijl ze aan het rijden is. Ik vind het dapper, want ik zie helemaal niks op de weg. Alleen maar gewoon witte, witte, dikke sneeuwvlokken die uh, langskomen. Uh, een deel van Friesland dus inmiddels uh, in de sneeuw bezig. Het is allemaal erg, uh, erg wit. Rick Dijkstra is net op zijn werk aangekomen... en die ziet dat alle auto's zijn ingesneeuwd. En daar vond ik één leuk appje tussen zitten, uh, van Serbia. En Serbine die zegt, ik ben onderweg voor een paar dagen naar IJsland. Ja, dat had nou niet gehoeven, hè Zerbine. Je had gewoon hier kunnen blijven in Nederland in principe. Maar wel een hele fijne reis. Set met Luke ga ik draaien naar Cyril Still Into You. En daarna de dieptepunten van een week lang, Mattie en Marieke. op Q-Music en de look van de redactie. Een hele goede morgen. Het is kwart voor zes geweest op vrijdagochtend. Dat betekent tijd voor... Mattie en Marike. De dieptepunten. Ja, want vanmiddag om vier uur... komen de hoogtepunten van een weeklang ochtendshow weer online. Maar om Mattie en Marike met beide benen op de grond te houden... hoor je hier iedere vrijdagochtend om kwart voor zes... de dieptepunten van de afgelopen week. Nog 28 dagen en dan beginnen de Olympische Winterspelen in Milaan. En daarom sta ik regelmatig in de studio bij Mattie en Marieke... om het laatste sportnieuws te verkondigen. Alleen moet Matti dan wel even mijn microfoon aanzetten. Ik, uh, ik ga je even aanzetten, wacht even. Oh, we kunnen Luc nog niet horen. Ja, ik, namelijk zijn microfoon gewoon opgeborgen. We dachten, die komt nooit meer terug. Hallo Luc. Oh, ik hoor jou nou steeds niet. Kan dit nou toch? Even het kijken. Grap, grappig is, uh, Luc staat gewoon bij ons in de studio. Dus, ik hoor jou heel erg in de verte. Een beetje door... Hallo, goedemorgen. Goedemorgen, ja, dat was door mijn microfoon heen. Ja, ik weet het, ik, ik heb een technische storing. Waarom kan ik jou... Wacht, ik geef me nog een paar tellen. Even weer op gang komen, oh, jongens. Dus ik zou... Luc, ik weet niet ja. wat ik doen om jou aan te krijgen. <lacht> ik weet het. Ik... We zouden Luc om, re om reactie willen vragen, maar we kunnen hem simpelweg niet horen. Hé, <lacht> hey, ja, ja. Ben je daar? Hallo? Hallo? Hallo? Ja. Oh, okay. he, he, even bijkomen. Even bij nou, en dat was eigenlijk het sport... Mattie en Marike spraken deze week Robert. Uh, hij is de sneeuwschuiver. Hij houdt het hele land een beetje veilig. En het was een heel leuk gesprek met Robert. Alleen, kleine kanttekening... Robert was een beetje lang van stof. Dus toen Mattie wilde afronden... stak Robert nog maar eens van wal. Toen werd er door hogere machten ingegrepen... en kwam het gesprek toch nog ten einde. Ondertussen word je ook nog bedankt, Robert. De hele appbox bedankt je. Bijvoorbeeld Chris van Wezel. Hartelijk dank... Namens de blije bewoners in Leeuwarden... de wegen zijn heerlijk schoon. Nou, top. Uh, we doen het met z'n allen. Dus uh, ja, ik ben niet de enige. Ja. Laat ik dat even vooropstellen. We hebben even nog kort... Uh, er rijden oh. Oh, zes trekkers rond. En uh, mijn machine, er zijn er ook uh, zeven van... En dan hebben we nog een pick-up die met een schuiver en een kar erachteraan komt. Gaat iemand nog met paarden wagen? Nou, nee, voor hoor. We zijn best wel hip hier. Nee, ik zag erop voor. Robert, ik ben zo bang dat jij het verboden woord gaat zeggen. Dus we gaan deze afronden. En ik wens jou ongelooflijk veel succes. weg, geloof ik. Hallo, hoor opeens. Het moest zo zijn. De alarmschijf van deze week is van Thomas Gray, een nog relatief onbekende artiest... waar we in de ochtendshow toch iets over wilden vertellen aan jou. Dus kregen we op de redactie allemaal een paar minuten de tijd om iets over Thomas Gray op te zoeken. En ik had nog een leuk grapje bedacht, maar helaas ging dat mis. Ik heb kunnen vinden dat hij uit Canada komt. Oké, okay, uit Canada komt hij. Kiki, wat heb jij kunnen vinden over Thomas Gray... Um, hij heeft meegewerkt aan tracks van Martin Garrix, Afrojack en Nicky Romero. All right. Is er dan nu nog wat over voor de rest? Ja. Luc. Thomas Gray heeft zich niet gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen van 2026. <laughs> Ik heb ook iets gevonden. Ja. Hele gespierde gast. Hele gespierde gast. Ja. Luc, zei je nou ook nog dat er een film over hem was gemaakt? Hem? Ja. Fifty Shwee. Shwe ja, yeah, jammer deze gast. Oh, dat ah, is jammer. Ah. Oké. Oh, oh. ah. okay. Ja. 50 Shades of Grey. Ja, is nu niet meer leuk. 50, 50 Shades... Hallo? Dit waren met de rest de dieptepunten met een hoofdletter D. Vanmiddag om 4 uur vind je gelukkig de hoogtepunten terug op ons YouTube-kanaal. Dat is Q-Music NL. MUZIEK I'm going with you We savent niet vanaf ons. Pussy Dekker, Loser en het EEN heeft niks met het ander te maken. Zometeen hoor je Matty en Kai. In de ochtendshow van Q-Music het verjaardagsdat gaat draaien. Blijf luisteren voor welke maand. Misschien win je wel 2500 euro. Ja of nee, heel Nederland praat mee. Dus ook jij doet vandaag mee met ja of nee. En het is vrijdag, dus gaan we het weer hebben over VisTV. Zoals natuurlijk elke vrijdag vrijdag is een VisTV-dag... bij de ochtendshow van Matty en Kai. En dit zijn de Jonas Brothers, Only Human of Q. It's closing time, so leave with me again